Shut up and drive, drive. drive. drive. Shut up and drive. drive. drive. Shut up and drive. Shut up and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 Even at your end It's about to get away Zandvoort. Ook op internet. www.cfmzandvoort.nl. De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt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 Zeeuwse kust, waar de zomer onbewust met de rotgang wordt genoten. En waar wild en onverdroten iedereen zijn gang kan gaan. Tot men zat is en voldaan.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 Alexandra, girl, I know what you like. Bad boys, bad boys. Bad boys, bad, boys. bad, boys, bad boys. Don't work out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 Het me van de lente. van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Mark Visser met het NOS journaal. Twee mannen hebben 30 jaar cel gekregen voor de dubbele moord op de 52-jarige textielhandelaar Aart de Lang en zijn zoon Bas van 23 in het Gelderse Hurwenen. De twee slachtoffers waren na een brandmelding in september 2008 gevonden in hun woning. Ze waren vastgebonden, mishandeld en door het hoofd geschoten. De kluis in het huis was geopend en leeggehaald. De woning werd daarna in brand gestoken. De twee daders zijn een 49-jarige man en zijn 22-jarige zoon. De oudste dader en slachtoffer waren zakenpartners. De rechtbank zegt dat de twee daders de moorden vreed en koelbloedig hebben uitgevoerd. In Thailand zijn demonstranten en de regering het eens geworden over een verzoeningsplan. Demonstranten maken wel nog bezwaar tegen de verkiezingsdatum van 14 november die premier Abhisit voorstelde. Volgens de betogers is het aan de kiescommissie om die datum te bepalen en niet aan de premier. Aanhangers van het verdreven president of premier Thaksin protesteerden bijna twee maanden tegen de regering van de huidige premier Abhisit, Die in het rood geklede betogers eisten nieuwe verkiezingen. In Italië is de minister van Industrie afgetreden omdat hij wordt verdacht van corruptie. De minister, Claudia Scaiola, wil zijn handen vrij hebben om zich te kunnen verdedigen. Scaiola zou een deel van een duur appartement als smeergeld hebben aangenomen van een bouwondernemer. Scaiola heeft voor het huis met uitzicht op het Colosseum in Rome veel te weinig officieel betaald. De betreffende bouwer zit al maanden vast wegens onregelmatigheden bij zijn onderneming.